Meer dan 4.000 mensen zijn vanwege het geweld de grens met Oeganda overgestoken. De VN verwacht dat het er nog meer worden. En Noorwegen wil het roken van heroïne gaan gedogen. De regering hoopt het aantal overdoses terug te kunnen dringen... door drugsverslaafden van het injecteren van de drugs af te krijgen. Het land heeft een van de hoogste percentages drugsverslaafden in heel Europa... en jaarlijks komen er meer mensen om door drugsgebruik dan door verkeersongelukken. Ongeveer een derde van die sterfgevallen komt door het... Spuiten van heroïne. Het weer. In het weekende verandert er weinig. Morgen in de nacht en ochtend is er kans op mist. En dan ligt de temperatuur rond het vriespunt. Later op de dag schijnt de zon af en toe. Het blijft droog. En smiddags wordt het 5 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. In de eten De volgende was het niemand de bedoeling. Je hoorde de mensen de Cromax. En die draait natuurlijk met een reden. Afgelopen maandag hebben we het misschien wel gelezen eh, of gehoord. Misschien ook niet, dan hoor je het nu. Afgelopen maandag is eh, op 49-jarige leeftijd Ono Cromac overleden. En Onno was natuurlijk al jaren redacteur bij de Aardschok. En eh, geliefd in uh, ja, de hardcore wereld. Misschien ook wel af en toe een beetje gehaat. Want hij was recht voor zijn raap. En eh, Onno zou dit jaar 50 worden. En ja, eh, Onno Cromack ja, waar hij precies in overleden is, ik weet het eerlijk gezegd niet, maar uh, ik denk wel dat hij uh, zeer gemist zal gaan worden in de uh, scene. Vandaar dus even uh, een begin met uh, de band Chromax. Natuurlijk een band waar hij zijn uh, naam aan uh, heeft ontleend. En uh, ik zit even, mijn knopjes uh, staan nog niet helemaal zo lekker. Ik heb een beetje uh, de instellingen van, van Harry nog. Harry die uh, nog even wat ging afwateren en daarna naar huis zou gaan en nog even luisteren in de auto. Maar... Vanavond Harry zonder Henk, maar wel met A Touch of Country. Dus tussen 6 en 7 heb je hem hier kunnen horen bij Radio Geveen. En uh, Harry, nog bedankt voor de felicitaties natuurlijk. Um, want jawel, we hebben de 999ste uitzending vanavond bij benadering dan weliswaar. Maar dat betekent volgende week dus de duizendste. En volgende week dan gaan we hier in de studio een aantal bands laten optreden. En uh, dat gaan we dan vervolgens live uitzenden. We gaan dat doen met de bands Massive Assault en Icons of Brutality. Die komen hier dus in de studio live voor jullie thuis optreden. Voor zover ik weet is dat op zich redelijk uniek hier in deze studio. En daar zitten we volgens mij al een jaar of tien. En uh, in de oude panden hebben we wel eens een keer wat vaker wat bandjes laten spelen. Maar volgens mij nog niet op deze manier zoals we dat nu komende vrijdag gaan doen. Volledig versterkt. Dus niks akoestischer wat ook gewoon volledig versterkt. Zullen die twee hoge metal bands, die twee hogevenste dev metal bands, dus uh, hier komen spelen? En dat is alles in het kader van de duizendste uitzending. Ik heb van de week nog even contact gehad met uh, Messen van Salt. Ze gaan in ieder geval vijf nummers spelen. En uh, Icons of Retail, die, ja, die zullen waarschijnlijk ook iets van een half uurtje gaan doen. Dus uh, nou ja, tussendoor natuurlijk even wat gesprekjes en derken. En uiteraard muziek. Maar dat is allemaal volgende week pas hier in, in de Metal Warehouse. Noteer hem alvast in de agenda 8 maart. De duizendste van Metal Warehouse. Vanavond dus de 999ste en ja, we begonnen een beetje met wat, uh, wat hardcore en ja, om toch maar een beetje bij het eerbetoon te blijven, want het nummertje van uh, de Chromax, die duurde maar, uh, moet ik even spieken, uh, anderhalf minuut ongeveer. Uh, dat is natuurlijk nog niet echt een eerbetoon. Uh, een van de mensen die op de Facebookpagina van Onno het een en ander reageerde was Lou Collor, die was er al redelijk vlot bij dat hij dus uh, hoorde dat er uh, zijn vriend overleden was. En die plaatste daar een bericht en Lou Coller die ken je natuurlijk, want dat is de man van Sick of It All. En uh, ja, die, die waren toch wel de grote vrienden, dus ik te, heb besloten om die band ook maar te gaan draaien van hun album. En ik moet even denken, van, mij was het er 2010, uh, Bleed on a True Story heet die. Daarop staat het volgende nummer wat ik voor je ga draaien. Dit is The Divide, de band Sick of It All. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Je hoorde de nieuwe van Hatebreed. Het album heet The Divinity of Purpose, uitgebracht via Nuclear Blast. En het nummer wat je hoorde was The Language. Daarvoor Antidotes, met het nummer Time is Right, I'm Ready to Fight. En dat is van hun album No Peace in Our Time, uitgebracht via Bridge9. Een typisch hardcore label. Ja, toch een beetje een punkband die bij een hardcore label getekend heeft. We nog een beetje in dezelfde stijl. We gaan het uh, iets agressiever doen. We gaan het met uh, Fall Brawl doen. This burden of disease. De band Mosfet. Mosfet is een... Um, ja, trash and roll band. En, ehm... Um, even zien. Dat past eigenlijk wel een beetje bij, uh, bij het bandje... waar ik eigenlijk al, al van plan was om te gaan draaien. Maar Mosfet moest er natuurlijk ook even in. Nieuwe plaat wat dat betreft... hier in de Warehouse Vorige week al een keer nummer van gedraaid, geloof ik. Een paar uur terug al. death-like Trash and Roll heet het album. Nou ja, dat past. Wat dat betreft prima bij de muziek... Roadies Warfare, hoor je. Ehm... Um, ja, maar ik er inderdaad al iets gaan draaien van The Crown, want die kwam van de week namelijk met uh, Breaking News. En dan moet ik nog even uh, weer terug naar mijn Facebookpagina waar ik het bericht gedeeld heb. Uh, dat er nogal wat dingetjes gebeuren binnen het team van The Crown uh, op het moment. Ze zitten in het midden van hun, uh, ja, het proces van het uh, opnemen van een, een nieuw album. En uh, Marco die is bezig met uh, ja, de rhythm guitar en Magnus die zal inmiddels ook wel weer wat, uh, wat basdingetjes opnemen. En even zien, last but not least, we are very proud seen, to announce a new line-up. Jawel, uh, ze hebben een nieuw uh, lid in de band, dat is Robin Xurkvist, En uh, die kwam misschien wel van de band Impious, en hij is nu verantwoordelijk voor de lead guitars. Dus uh, dat is alles uh, bij uh, The Crown. Nou ja, dan gaan we gelijk maar even een uh, nummertje draaien van die CD, dacht ik, van een uh, the Possessed 13 geweldige studie destijds inderdaad met uh, Magnus Olsveld, Marcus Sunesson, Johan Lindstrand. Uh, de, even zien, uh, Janne Sarinpa, Marco Tervonen en uh, het is opgenomen in Studio Fredman destijds. Uh, ik was eigenlijk benieuwd, ah 2003, 10 jaar oud inmiddels alweer. Maar uh, blijf wel een lekker nummertje om dit om te draaien. Het nummer is een dubbele titel, dat is A faces of uh, Face of Destruction, Deep Hit of Death. Mindless van de band Coma. En zo'n uh, CD Mindless uitgebracht via Punishment 18 Records. Daarvoor via. Um, ik wil bijna zeggen hetzelfde label, maar dat is niet waar. Uh, via het label Empire de CD Evil in Invaders en dat is een EP. Um, Hoor je de band Evil Invaders en daarvan het nummer Driving Fast. En daarmee voor dus de Crown. Even drie tracks achter elkaar hier in de Metal Warehouse. Roten dat je erbij bent. Het is nog maar 5 over half acht En ik uh, heb het gevoel dat ik als ik zo naar mijn playlist kijk dat ik al bijna zo ongeveer rond de klok van 8 uur moet zitten uh, aangezien er maar vijf nummertjes op de playlist staan voor het eerste uur dus uh, dat zullen dan waarschijnlijk wel hele lange nummers zijn even checken ja nou ja goed ze zijn wat langer inderdaad maar nou ja ah, oké okay, het zou kunnen um, ik zit in ieder geval mooi op maar dat betekent dat ik ze allemaal kan gaan draaien dus uh, ook de volgende sowieso is uh, de band of mortillery ik dacht dat het een oude band was, maar het bleek eigenlijk een redelijk jonge band te zijn die nog maar een paar jaar bestaat. En uh, ze hebben een cd uit via Napalm Records. Dat ding dat heet Origin of Extinction. Is als ik me niet vergis een tweede of een derde album. En daar staat ook het volgende nummer. Dit is Cease to Exist. ...Think of a New Kind. Dat laat zich korter tot Tank. En daarvan uh, hun cd spasms of You feeble. Hoor je het nummer The Raven's Cry. Even uh, de agenda van het podium voor me. En even uh, met jullie doornemen. Uh, we zien uh, 2 maart, dat is morgenavond Hardcore. Met Grinding Hold, Atlas en Slakkergang. Entree 5 euro. En dan gaat de deur open om half negen. En om 9 uur begint het hele zaakje. Dan 9 maart, Icons of brutality. die gaan daar hun CD-release doen... En uh, doen dat samen met Adapter en Entrapment. Uh, entree is nog niet bekend. Half negen gaat deur open in ieder geval. Negen uur zullen de band beginnen te spelen. Maar ik had het je al eerder verteld vanavond. Icons of Brutality zal volgende week uh, vrijdag, dus de 8 maart... hier in de uitzending van Metal Warehouse Live komen optreden. Dus live op de radio deze band Icons of Brutality. Uh, dan even door. Dan hebben we 16 maart de halve finale van een Metal Battle. En die entree is gratis. En dan gaat de deur open om acht uur. En begint het feestje om half negen. Dan 30 maart Hammer of Justice, hun laatste show, want ze stoppen ermee. Zij gaan uh, met in het voorprogramma Overruled en DJ Swinehound zal daar de plaatjes gaan draaien. Half negen deur open, negen uur begint het en entree is zes euro. En ik kan je aanraden om vast te gaan reserveren, want het gaat hard met de kaarten. Dan 5 april Peter Pan, Speedrock, El Camaro en Babyface Nelson. Half negen deur open, negen uur begint het en entree uh, in de voorverkoop 12,5 euro en aan de deur 15 euro, dus ook daar reserveren wel gewenst. Dan uh, even zien, moet ik deze noemen, Snowburner en Radar Man from the Moon, die zit op 6 april. Nou, dat zal. Uh, uh, even zien, dan gaan we verder met wat popprijzen en dergelijke. Uh, dansavonden, uh, ja, uh, 27 april, Old school Dove Metal Night met Massive Assault. Harm uit Duitsland en Anargos en daarvan entree is les 6 euro's. Half 9 euro open 9 uur begint het feestje en dan 18 mei the very end. After all uit België en the very end komt uit Duitsland en ze nemen nog een local support die zal er nog bij gaan spelen. Wie dat zal zijn is nog niet bekend maar ook dan 6 euro entree half negen euro op 9 uur beginnen. En hebben we er dan nog eentje als laatste? Nee, dat was het wel zo ongeveer wat er op dit moment bekend is. In ieder geval uh, voor de zomerstop van het podium. Dus als laatste de band A Very End uit Duitsland... Geeft mij een mooie gelegenheid, want ik uh, draaide die cd al, een, waar is het die CD al een, een tijdje hier in de Metal Warehouse. Turn of The World heet die cd van de band The Very End. En uh, daarvan heb ik al wat nummers gedraaid, zoals uh, Splinters and Sixes en Nines, The Last Mile volgens mij al. Nee, Gravity heb ik gedraaid. Ik kan nu nog eens een keer een, een ander nummer draaien van uh, hun cd, Turn of The World, die zij via Steamhammer hebben uitgebracht. En dat uh, is het nummer The Black Fix Zoals gezegd dus, deze band die het nu gaat horen 18 mei in het podium Voor 6 euro ben jij er dan bij no one is done. dacht ik zo uh, even zien van uh, oh, ik ben al bij bij de vierde keer uh, je hoorde dus uh, the very end met, the black met uh, ja, de black fix gaat doen met de ene laatste plaat van het eerste uur en die, die is voor de heren van Omnien Gatherum wel bekend uh, bandje uit Finland uh, en uh, ja die mogen de ene laatste plaat uh, gaan doen dus uh, zometeen nog even daarna achteraan een soort children of Born clone van de band Pendact van het album Days of War, nummer Pendax. Maar nu eerst Omnium Gatherum. Dit is de nieuwe dynamic van hun nieuwste Beyond. ...voor geen meter uit, ondanks mijn berichten die ik eerder zei in de uitzending. Nou ja, goed, draai we draaien we om nu een beetje weg... ...want die loopt toch een beetje op deze manier op zijn einde. Dat betekent dat we dus de laatste inderdaad voor Pendect voor je hebben. En uh, het nummer heet dus ook gewoon Pendect, zoals ik al zei. Tot aan de klok van 8 uur, even een stukje nog van dat, uh, dat nummer. Zometeen naar het nieuws van 8 uur. Uiteraard zijn we dan terug, want dan zijn we terug met een cover van Vintrol ...van een nieuwe EP, Bloodswept. En daar staat een, een nummer, dat is een cover van de Patch-Up Boys. En het is niet It's a Sin. Achter zometeen.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 Daardoor is om middernacht een pakket bezuinigingen van kracht geworden van 85 miljard dollar. Alle overheidsdiensten moeten een deel van hun budget inleveren. Obama verwijt de Republikeinen dat ze de oplossing van meer belasting voor de rijken blokkeren. De Republikeinen vinden dat de overheid moet bezuinigen. Noorwegen wil het roken van heroïne gaan gedogen.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 Morgen in de nacht en ochtend nog kans op mist, dan ligt de temperatuur rond het vriespunt, later op de dag schijnt de zon af en toe. Het blijft droog en smiddags wordt het 6 à 7 graden. Volgende week wordt het zachter en zonniger. Dit was het NOS Journaal. In de eten 106.8 en op de kabel 104.1 radio. Can You Forgive Her? Een nummer oorspronkelijk van de Patch Up Boys. En wist je dat de Patch Up Boys wereldwijd meer dan 50 miljoen platen hebben verkocht? En dat ze zelfs in het Guinness Book of Records gekomen zijn. En, uh, omdat zij het meest succesvolle Engelse duo uit de Britse muziekgeschiedenis zijn. Ze hebben namelijk maar liefst 42 top 30 singles en 22 top 10 hits in de Engelse charts gehad. Waaronder zelfs 4 nummer 1 noteringen van West End Girls. It's a Sin, Always on my mind and heart. En It's a Sin is natuurlijk een nummer die je uh, regelmatig uh, wel eens een keer voorbij hoort flitsen in dit programma. Met, uh, in, althans in de cover variant. In dit geval was het dus Can You Forgive Her. Die uh, dus hoorde in dit geval ook nog een keer naar door Fintrol. En uh, dat staat dan weer op hun nieuwe EP Bloodswept. Wat uh, de voorloper is van hun nieuwe album dat ook Bloodswept gaat heten. En dat zal eind van deze maand gaan verschijnen. Ja, je hoort dat goed. Eind van deze maand ligt er een nieuwe cd van Vintrol in de winkels. Goed, welkom met de tweede uur van Metal Warehouse. We gaan nog even lekker door, door aan een uur of negen. Daarna zullen Jamie en Frans, of alleen Jamie of alleen Frans, zullen het over gaan nemen met High Turf Radio. Maar goed, daarmee is het spoorboekje voor vanavond nog tien, niet ten einde. Want vanaf 11 uur schakelen we natuurlijk over naar de livestream van uh, RTV Baren, waar Jos Gielsen zijn programma Metal Night vanavond de lucht weer in slingert. En uh, dat is alles tussen 11 en 1. En mocht je daartussendoor nog iets hebben van... Nou, ik lust nog wel een stukje muziek met wat uh, presentatie ertussendoor. Dan kun je ook nog gaan luisteren naar kinkaarschok.com. Want daar zal een uh, collega Metal Mike... Ik kan bijna niet op zijn naam komen. Metal Mike zal daar even uh, tussen uh, 10 en 12, geloof ik... Uh, doet hij daar nog even live een programma op kinkaarschok.com. Goed, zover is het dus nog lang niet. We gaan eerst door met uh, ja nog zo'n andere... Uh, ja, polka muziek zeg maar. Een Russische band. Ze heette Arcona en ze komen uit Moskou. Moet je niet verwarren met die andere band die ook Arcona heet en die komt ook uit Moskou. Deze band die, waar ik het over heb, die hebben een dingeltje gemaakt of een EP'tje van mij twee jaar terug, dacht ik. Die heette Stenka na Stenku. Dat nummer hebben ze nu ook op een live plaat gezet. Decade of Glory. Dat is dan thans de Engelse vertaling. De ja, Russische vertaling begint wel met 10 en daarna nog een aantal Russische woorden. En dat zal waarschijnlijk op hetzelfde neerkomen, maar... Ik ben niet zo goed in het Russisch. En dus versta ik ook niet wat deze dame in het begin allemaal loopt te verkondigen. Want ze heeft het in het uh, Russisch. Uh, ja, het heb je er al? Ik versta er niks van. Stenka Stenk U. Zo heet het nummer in ieder geval. Dit bent Arkona uit Moskou. Dat ze er wel een We leuk feestje kunnen bouwen naar Rusland. Zo gaat het hele CD zo ongeveer door naar uh, op het CD'tje Decade of Glory. Volgende beetje wat ik voor je heb, die uh, doet iets met de doedelzakken. Ik heb het nummer al vaker gedraaid. Van hun CD, Found and Lost, Autographia. I Used to Fuck People Like You in Prison Records. De band Pipes and Pints. Nou, de pipes hoor je nu al, de pines moet je er maar even bij bedenken. Dit is het um, nummer is the One. Pimp and Pines, or you? She's the one. The album Found and Lost. Volgende beetje wat ik voor je heb is de nieuwe cd van Psycho Punch. Hij komt binnenkort, komt hij uit. En het album heet Smack Valley. Uitgebracht via Steamhammer Records. En dit is het nummer Back of My Car. One, two, three, four. De band Hellraiser, de band uit Canada die sinds 2004 begon, alleen toen nog onder de naam One Eyed Snake. En vanaf 2006 heten ze dus Hellraiser. Ze komen uit Calgary en uh, dat ligt dus weer in Canada. Heavy Metal is het de derde album wat ze hebben uitgebracht, althans, ik moet even spieken. Het album heet in ieder geval Operation Overlord. En die, ja, er staat bij dat die ergens in 2013 uitgebracht gaat worden of is gebracht. Nou, dat zou dus al goed kunnen zijn dat die uit is gebracht feit is wel dat ik hem voor jullie kan draaien en je hoorde van hun het nummer The Hunting. ga doen met de nieuwe CD van Nea Era. Ja, die is ook uit. En uh, Nea Era die zit al sinds jaren dag bij Metal Blade en ze hebben een nieuwe plaat uit. Die heet Ours is the Storm. Ik sla het intro over en we knallen er gelijk in met het titeltrack van die nieuwe plaat van Nea Era. Ours is the Storm. Althans, zo zeggen ze zelf. Ours is the Storm. Wat moet je ermee? Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, wel vaker met die cd van ijzerregen in mijn klauwen heb gestaan. Dat ik echt zoiets van ja, nou, ja, nee. Uh, meer nee dan ja. en, en wel zet je, zet je, van, ja, Ik moet het toch eens een keer gaan draaien, geloof ik, uh, met die cd. Uitgebracht via Massacre Records. en uh, Het nummer wat je hoorde was Turingen. En... Uh, ja, past dit nou echt weg of niet? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien wel een beetje bij het blokje waar ik me zo meteen voor je heb, wat, wat een beetje black metal en dergelijke allemaal in zich helst. Dat het daar allemaal een beetje past. Uh, het album heet in ieder geval Creeps Collection. En uh, ja, dat laat zich eigenlijk gewoon naar het Nederlands vertalen als uh, kankercollectie. En uh, ja, misschien is dat dan wel een goede samenvatting wat dat betreft van uh, die cd. Want ik er eigenlijk niet zo gek veel wist waar ik ermee moest. En dan meer op die manier bedoeld, inderdaad in de schilvorm, dan dat het inderdaad een iets te maken heeft. Ehm, um, ijsreken dus. Daarvoor dus uh, de band Hell's Trash Horseman. Met het nummer Beginning of War. Van hun cd Till Violence. En als eerste van deze drie. Nea Era met Ours is the Storm. Ik zei het net al een klein beetje. We gaan weer richting de uh, black metal. En dat doen we dan met een um, ja, symfonische black metal band. Uh, genaamd Luna Art Noctum. En uh, die hebben een nieuwe cd gemaakt. Ook via Massacre Records verschenen. En dat ding heet Hypnotic Inferno. En daar staat het volgende nummer dus ook op. Dit is Fear Technique. Toen die USB-stick een stickje laat vallen en af en toe wat hapert. Ja, digitaal techniek, daar doen we niet zoveel aan. Je hoorde de band Def Tyrant met het nummer The End. Nou, zover zijn we nog niet, we hebben nog een kwartier te gaan en ik heb nog uh, zien, drie platen voor je in de playlist staan. En volgens mij. Ja, ik zei het dat straks, het eerste uur ook al. Nou, dan gaan we wel redden, waarschijnlijk. Ja, dat komt wel goed. Festival of Slaves heet het volgende nummer wat ik voor je heb. Is van de band Heat. Is afkomstig van een CD Solar Flash uitgebracht via Napalm Records. De band Devourments, met een nummer Conceived in Sewage, van een gelijknamige uh, cd, uitgebracht via Relapse Records. De laatste die ik op de lijst heb staan is voor de band La Ventura. Ik kreeg van de week een mailtje van de platen, maar het van het promotiekantoor. Van, Joh, ik heb een pakketje naar je toe gezien, Niels, en uh, ja, die band die verdient het om vliegtuig uh, uh, vlieger te worden, dus uh, meer dan één of twee keer draaien, alsjeblieft. Nou ja, vooruit, oké. Okay. Vanavond dus de eerste keer... Van het album A White Crow ga ik jullie uh, een nummer laten horen. Dit nummer heet Drowning en is de laatste op de playlist, maar ik heb nog tijd over, dus we gaan er zoom nog even een, uh, een uitmerkje achteraan. Gaan we nou weer doen? How does it work? What is dat? Oh, dat krijg je volgende week. Surround video. Livestream video Oh, oké, okay. wat even. Dat wordt even heel leuk nieuws. We gaan volgende week gaan we dus livestreamen wat er hier in de studio gebeurt. 360 graden. Live. In mijn 1000 Oh. Oké. Okay. Oké. Okay. Okay. Dus hetzelfde wat er normaal gesproken met 3 of 5 requests gebeurt. Je bedoelt daar in die glazen bak daar. Ja. Uh... Yeah. Oh, oké. Okay. Ik heb daar allemaal geen verstand van, maar ik hoop dat jullie een beetje van meegekeerd hebben kunnen krijgen. Want ja, Jamie die vertelt het nu wel, maar ik weet, onze microfoon kikker er niet helemaal op. Het schijnt in ieder geval dat je wat je normaal gesproken met 3FM-request ziet, daar dus een, zo rond de kerst, zeg maar. Dat we dat dus allemaal volgende week ook hier in de studio van Radio Geveen hebben. Waarbij we dus eigenlijk gewoon live uh, via internet te volgen zijn. De livestream 360, zeg maar. En daar ga jij allemaal voor zorgen. Nou, de tranen schieten het we kort zo ongeveer. Ik uh, <laughs> Ik ben wat dat betreft heel afreerd. het wordt nog steeds, het wordt alleen maar mooier. Volgende week dus de laatste uitzending, nee de laatste, de duizendste uitzending, ja ik wil bijna zeggen laatste, dag, zeg. De duizendste uitzending, ja dan wordt het allemaal lachen. Nee maar de duizendste uitzending dus helemaal live te volgen, thuis achter je pc. Met live camera's, muziekbeelden en noem maar, maar op. Uiteraard ook te luisteren, nou ja goed. Volgende week dus gewoon luisteren. Dit is Laventura met nummer Drowning en ik dus... Surroundvideo.com Surroundvideo.com, jij mag geen reclame maken maar doen we toch. Dat is alles. Volgende week. Dit was Metal Beira's voor vanavond. Je gaat zometeen nog een uitsmijten krijgen van me. Want ik heb nu natuurlijk helemaal dwars door Lavantura in te lullen. Maar um, er komt nog een nummertje achteraan. Zometeen in ieder geval Jamie. Komt Frans ook? Oh, ja, volgens hem wel. Oké, okay, nou ja, dat zullen we zien. Nog even een stukje van uh, Drowning. Een beetje jammer dat ik het erin geluld heb. Volgende week gaat het goed maken. Sorry Mike. Maar het komt echt wel goed. Uh, dit was Metal Beira's. Veel plezier met uh, High Tour Radio. Maar in ieder geval Jamie... Wat mij betreft prachtig volgende week. Dus dit was de 999. Dus volgende week dus de duizendste Metal Warehouse. Ja, ik heb er al Zin in.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 In de eten 106.8 en op de kabel 104.1. Radio Hogeveen. Het is vrijdagavond. Uh, juist, die. Het uh, zal langzaam staan, zacht en... Het is weer uh, tijd voor High Turf Radio ja, met Frans Frank en Jamie idee. de komende ja. twee uur weer uh, lekkere muziek, uh, kun je van ons verwachten. Um, nou ja, misschien uh, ga je eventjes uh, van tevoren uh, naar ons luisteren en uh, vervolgens naar de Hoofdstraat. Want het is vandaag de Nacht van de Oh, O, is dat vanavond? Ja, de nacht van allemaal live vanavond? Bandjes. Oh, jee. Dus uh, als je wil genieten van livebands, uh, ga dan na elf natuurlijk. Hè? Want uh, wij draaien natuurlijk uh, de beste muziek om lekker... Ja, nou, ik, ik, ik heb toevallig een bruggetje gevonden, zo in één keer. Dat is ook oh. toevallig. We gaan twee nummertjes draaien, die allebei dezelfde titel hebben. Nou. Ja.